Lot Lewin met het NOS Journaal. Bij Israëlische raketaanvallen op de Gazastrook zijn volgens Hamas de afgelopen 24 uur negen Israëlische gijzelaars omgekomen. Onder hen zouden vier buitenlanders zijn. Het is niet bekend welke nationaliteit ze hebben. Gisteren meldde Hamas de dood van 13 gijzelaars. Volgens het Israëlische leger houdt Hamas zeker 120 gijzelaars vast in de Gaza-strook.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 De VN-Hulporganisatie voor Palestijnse Vluchtelingen... zegt dat het water in de Gaza-strook opraakt. Door de Israëlische blokkade van Gaza... is er geen brandstof meer om de watervoorziening draaiende te houden. De waterzuiveringsinstallaties zijn stilgevallen... waardoor de Palestijnen ongezuiverd water moeten gebruiken. Daardoor neemt het risico op infectieziekte toe, waarschuwt de VN-organisatie. Er moeten onmiddellijk tankwagens met brandstof het gebied worden binnengelaten... anders zullen mensen volgens de VN sterven aan uitdroging. In Londen zijn duizenden mensen de straat opgegaan... om hun steun voor Palestijnen te betuigen. De demonstranten zwaaien met Palestijnse vlaggen... en roepen de Britse regering op om Israël niet te steunen. De politie waarschuwt dat wie openlijk steun betuigt aan Hamas... gearresteerd wordt omdat het een terroristische organisatie betreft. In Amsterdam is morgen zowel een pro-Israël... als een pro-Palestina-protest gepland... En dan het weer. Op de meeste plekken klaart het op. Vanavond en vannacht is het vooral in het noorden nog kans op een bui. Het koelt af naar 5 tot 7 graden. Morgen trekken meer buien over het land... met kans op onweer, hagel en stevige windstoten. De maxima liggen rond de 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Uh, en Koste Fries hem weer. Dus even kijken wat hij ermee gaat doen. Gaat naar achteren. Maar jeffries heeft zien. En die gaat weer terug naar de keeper. Mickey Groot. Nou. Het en zo uh, gaat dat dan weer een stukje verder eigenlijk met, uh, met SV Zandvoort. Zeker. En we moeten ook een stukje die... verder. Want er uh, moet ja. nog gescoord gaan worden door SV Zandvoort. Ja, want ik denk dat we nog, uh, nou wat zal het zijn. Misschien iets minder dan een kwartier nog te spelen hebben. En uh, anders dan uh, wordt het een verliespartij. En...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 Ground, yeah yeah yeah yeah, strip that down, girl. Look when you hit the ground. Girl. Yeah yeah yeah yeah, strip that down, girl. Yeah. Look when you hit the ground. Girl. Yeah yeah yeah yeah, strip that down, girl. Look when you hit the ground. She gon' strip it down for a thug. Yeah.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 In de in Amsterdam. Maar in de disco's werd deze plaat helemaal grijs gedraaid. De Amsterdamse damesgroep Maakteijhoorn met History. CFM Race Radio, Pit Report. Nou, we het net over Amsterdam. We gaan weer gewoon, gewoon terug naar Beverwijk. En dat betekent de uh, Pit Reports met Rendel Lawson. Ja, inderdaad. Ja. En uh, nou, voor, voor iemand die zijn. Uh...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 Ah. En ik, uh, ik was daar een beetje rondomgeving Utrecht uh, aan het kijken. Er stond het een bordje te kopen op, dus ik heb het gelijk maar genomen. Kasteel de Haar, ja. ja. ja. Chateau oh, Chateau Meiland gekocht. Oh, ja. Ja. Geweldig, geweldig. Ja. Zeg, uh, het laatste nieuws, uh, uh, Rendel: dat is uh, dat uh, de zoon van Jan Lammers, uh, René, um, ja, de, de, en Ferrari, dat, dat, schijnt een, een, een, um, dat schijnt samen te komen.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 En ja, René heeft een prachtig jaar achter de rug. Natuurlijk met de Europese titel bij de karting. En tweede in het w WK. Nou, ja, dat ik zeg: ja, tweede. Tweede is net niet. Vergeet niet, hè. En Ayrton Senna. Achter Peter de Bruin ook tweede in het WK. Hm. En je ziet wat, daar, wat daarvan geworden is. Ja. Dus Peter is nooit in de gekomen. Ja, gekomen. Ja, ja, dus het zegt gewoon helemaal niks, hè. Nee, het zegt nee, nee. helemaal niks. Nee. <laughs> maar uh, leg eens uit, uh, Rendel: hoe gaat dat? Hoe gaat dat scouten? Zitten ze net zoals bij voetballen ook langs de baan en, en kijken? En dan uh, en, ja, zeggen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 Ik, ik, uh, ik ga niet zeggen, ik zie daar de nieuwe Max uh, Verstappen in. Dat is nog een heel uh, lange weg te gaan. Hoewel Max had natuurlijk allemaal op jeugdige leeftijd had. Maar nee, hij gaat wel hoge ogen gooien in de autosport. Daar ja, ben ja, ik ja. helemaal niet bang voor. En, en, en moet hij zich dan ook uh, inkopen? Of uh, geld meebrengen, zoals eigenlijk ja, uh, dat eigenlijk Dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat... Uh, dat, uh, dat uh, laat het zo zeggen. Ik denk dat uh, Jan wel weer een hypotheekje op zijn huis kan hebben. Maar, <lacht> maar dat is je gewend, hè? Hij is vroeger nooit anders zo gereest, hè? Nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat helemaal ja, ja. niks nieuws. Ja, ja. Laten we het hopen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 leren zich presenteren voor de pers. Maar in wat voor ik, auto komt hij terecht? Ja, ik, ik heb Ze hebben op het moment te tegenwoordig een stap zo naar de Formule 1 is niet zo makkelijk meer. Hè? Uh, je praat natuurlijk over, je komt in die, die, die regionaal serie bij Alpine, uh, kom je terecht. Uh, Italië hebben volgens mij met Ferrari ook nog een serie waar ze, ze zullen eerst gaan testen met hem, denk ik. Hmm. Nou, dat is natuurlijk mooi. Uh, uiteindelijk gewoon, uh, het is heel simpel. Wil je goed worden in de autosport, moet je heel veel kilometers maken. Dus ja. ik hoop dat hij de kans krijgt om een enorm, enorm, enorm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 heel simpel, heeft hij een modeltje van gemaakt. Hij heeft het allemaal gebouwd hè, ongelooflijk. Ik heb hier, ik heb hier in de winkel heb ik, uh, Jan gehad en toen ging Jan in een van mijn formuleauto's zitten. Ik zei Jan, we moeten hem even bewegen. Hoe zegt Jan waarom? Ik zei dan heb je erin gereden, dus we, we bewogen even de auto. En, uh, de en die maakt hem gelijk, dus dat is natuurlijk helemaal prachtig. Oh, okay. Nou ja, dit weekend uh, is hij in Zandvoort uh, ja. te zien, bij Zandvoort Arts. Oké, okay, helemaal geweldig, leuk. Ja, nou, dan heeft hij wel heel veel moeten verjouwen, want hij heeft er wel een paar honderd, hoor. <laughs> dus, <laughs> Oké, okay, nou, misschien heeft hij ze niet allemaal meegenomen, maar wel een ja. deel in ieder geval. Ja, nou, ja helemaal geweldig, helemaal toppie. Ja, dat is, uh, altijd, altijd leuk. En het, het is natuurlijk een, <coughs> een prachtig weekend op, uh, op Zandvoort. Ik ben geweest en ik heb uh, de beste dag van mijn hele leven gehad, dus dat is helemaal, helemaal super. Ja, Zeker, mag. nou, ook een mooi race-evenement uh, ben o, trouwens op het circuit, hè, dit weekend? Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, de GP... Uh, even kijken, uh, wat we... Uh, hey,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 Valentino een figuur is, uh, uh, heeft het wielen en een stuur, ja, dan rijdt hij hard. Dus ja. Dat zijn van die jongens, die, zijn, die kunnen dat ook. En uh, nu uh, die het ook weer, is hij ook weer, en ik heb begrepen van een paar mensen die vandaag van het square richting mijn winkel komen, dat het vooral rondom hem heel erg druk was. Oké, oké. Okay, okay, okay. uh, dus hij is nog steeds in de populaire. Hij staat hier om ja te knikken. Het was bij Valentino niet komen, en dan is het mooi, er loopt ook Ricardo Patrese, daar zie je niemand bij. Ja, En dat. tweevoudige ik liep donderdag met... Emerson die uh, over de ook uh, Gewoon tweevoudig wereldkampioen jongens. Tweevoudig Indie kampioen. En niemand herkent die man. Dus so. dat is prachtig hè. Ja, ja, ja. Dat is helemaal mooi. Dus. Ja. En ik liep, liep ik daar zo'n heel klein jongetje gewoon naast de hup hoor. Dat ik echt uh, heel erg blij hij was zeg maar. Ja. En we hebben ontzettend lang een uurtje lang gezellig gekletst en uh, lekker leuke dingen gedaan. Ja dan heb ik zoiets van uh, niemand kent zo'n man. Dat is natuurlijk helemaal uh, prachtig hoor. Uh, uh, dan heb ik wel zoiets van ja. dit is ook veranderd. Maar Valentino? Ik heb geen idee hoe hij er tegenwoordig uitziet. Of hij nog steeds die ...en andere dingen, of dat hij ook grijs en oudend wordt is. Daar heb ik wel gehoord vandaag, daar kwam je bij en niet bij, daar stonden echt... Uh, ...tientallen mensen, honderden mensen stonden voor zijn pitbox om een handtekening te krijgen. Ja, ja, ja, ja. Geweldig, geweldig, Ja, Dus zo, zo populair die is, en ik ben blij dat niemand naar Fittipaldi keek, dat had ik altijd voor. Ja, ja, ja, precies. En die foto's van Fittipaldi, die staan op jouw uh, Facebookpagina, denk ja, ik, okay. hè? op mijn Facebookpagina, van Beverwijk en ook uh, van mijn eigen Facebookpagina. Ja, ja, ja, ja. Hij nou, heeft uh, mijn hele kanaal nou, gedeeltelijk, en ik heb nog veel meer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 U In mijn slaapkamer. Uh, nee, u, u, u bent ook aanwezig in mijn slaapkamer. Dus hij begreep, ja, ik heb een hel, helm van u staan in mijn slaapkamer. En was het was echt zo van, I hear nothing. I, <laughs> het was echt zo, I hear nothing. I, uh, uh, I see nothing. I'm not there. Just it. Dus die twee hadden gelijk een klik. Ja zojuist uh, na afloop, het blijft een Brazilian helemaal doodgeknuffeld. Oeh, oké. Hier was ik ook gelijk weer kwijt. <laughs> <laughs> die dacht hij, hey, dat is een jong blaadje, die moet ik hebben. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. God, heb je dit verkeerd Raak je, raak je ja, er kwijt ja, ja. aan? Ja, gewoon, maar, gewoon gelijk kwijt. Maar, maar ik, zei, ik heb het heel snel gezegd. Hij geeft meer aan de autosport met zijn zoon uit als ik het doe. Dus toen zei ze, dat is wel beter ook dan zo. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> zo wel een mooie afsluiting van uh, deze week, uh, rendel. En uh, we danken je hart. Hartelijk hiervoor voor je smakelijke verhalen. Volg, ja, maar... Volgende week weer. Waar zit je dan? Gewoon in de winkel? Gewoon de Ik ben gewoon... Ik, ik, ik heb nu van, uh, van mijn baas heb ik, uh, geen vrij af meer gekregen. Okay. Dus ik moet Gewoon werken, helaas. God, geweldig, geweldig. Gaan we je dan bellen en dan komt dat helemaal weer goed. Uh, ik ga jullie spreken. Dankjewel. je wel. En, en, en terug naar de, de jaren en met de pijpen. We gaan weer dansen. Ja, ja zeker weten. <laughs> hoi, hoi. Okay. Gezellig. Oké, Hoi. Dat was uh, Renald Loosen uh, vanuit Peverwijk uh, met de uh, Wekelijkse Pit Report. En hier is with Houston. We waren gezellig aan het babbelen natuurlijk met Rendel over alles wat met autosport en motorsport te maken heeft. Ja, ja. Maar uh, ja, de voetbalwedstrijd hebben we natuurlijk ook nog gehad. Ja, en daar hebben we gelukkig Jaap Koper uh, die dat voor ons uh, gevolgd heeft. Want uh, is het nog goed gekomen met SV Zandvoort, Jaap? Inzoverre. Want ik loop nu even lekker naar de middenstip. Want dan hebben jullie eigenlijk ook een beetje bereikt. Ja, fijn, Ja, je klinkt alsof je in ver weg dan bent. Nee, nu sta ik gewoon praktisch op het midden van het veld... waar iedereen nu net vertrokken is. De wedstrijd, heren, is geëindigd in een 2-2. Zo, wauw. 2-2. Dat is toch wel even ja. lekker. Dat kan je wel zeggen. Maar het grappige was het de vernijn zat hem in de staart. En dat had alles te maken met een vrije trap... die in de slotminuut nog werd toegekend aan de SV Zandvoort.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 Nou, als Sinterklaas hier had rondgelopen, ik denk dat hij gelijk meteen de zak had meegenomen en weer richting Spanje was gegaan. Want het is oh. soms echt niet om aan te zien het, het spel. Maar uiteindelijk, ja, uh, dat was ook nog wel een leuke uh, afloop, want uh, de trainer Abrime El Bakali, die zegt, ja, het is je nooit saai. Nou, dat is het uh, zeker niet, maar uh, er gebeurt van alles. Maar goed, uh, de heren hebben uh, een punt uit het uh, vuur weten te slepen. Of het uh, daarmee het, uh, voor volgende week het lek boven is, ja, dat weet ik niet. Nee, het ging wel moeizaam. Heel ja, moeizaam. moeizaam. ja. ja. ja. Oké okay, Jaap, dankjewel Herf, ja, voor uh, je, je verslag. Meer, ik heb er verder niks meer aan toe te nee, voegen. Uh, nee, wij ook niet. Toch ben ook of wel? Nee. Nee, nee. Neem een ja. lekker glaasje cola, Jaap. Ja, uh, frisje, dat gaat er wel in, denk ik. oké. Okay. Okay, dankjewel nou, voor je bijdrage. Dank, dankjewel, hè, Jaap. Tot een andere keer. Fijn weekend. Dat was Jaap Koper. En daar te plekken 2-2 geworden uiteindelijk. Zo. Nou. De dus, wedstrijd uh, tegen Edo, HFC. Uh, jongen, jongen, jongen. Het moest ja. echt uit de tenenknoop komen. Ja, hè? maar het is gelukt. Gelukt, gelukt, gelukt. gelukt. Ja, ja. Heb jij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 En dan, uh, nou, dan moet je even verder uh, zoeken op deze website naar Hanna. En, en ik wens je heel veel uh, kijkplezier ermee. En uh, Dierenthuis Kennemerland aan de Kees op straat, daar verblijft. Nummer 5. Nummer 5, ja. Zeker ja, weten. nummer 1, nummer 5. Nummer 5 ja. in uh, Nieuw noords Daar vind je ja. het uh, Kennemer Dierenthuis. Nou, je had het over katten. Dat bracht me eigenlijk bij deze plaats. Hij had het daar niet gedraaid.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 I don't know when, but we'll get together then, then. We're gonna have a good time then Far too ashamed to do it with you watching me Live without you.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 op heel veel locaties naar mooie kunsten kunnen kijken. Zeker. Jij bent uh, bij de Blauwe Tram uh, vandaag... en uh, gelukkig mocht u weer eventjes bellen. Maar uh, ja, wat gaat er morgen allemaal nog gebeuren? Gaan er nog speciale dingen gebeuren? Na afloop? Of uh, hoe gaat dat lopen? Nou, uh, we hebben natuurlijk gisteravond het openingsfeest gehad... wat ook een succes was met uh, lady, uh, DJ Lady Mix. Maar uh, vandaag hadden we dan New Wave... en... Uh,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 Um, er zijn wel kunstenaars die hier met een hele brede smile hier rondlopen. <laughs> een, nou, een hele dikke portemonnee. Ja. Nou ja, vijf over twaalf had uh, Annemarie Bram die al een tafel verkocht. Oké, okay. okay. wat voor bedragen spreek je dan over? Kan je iets ja, uh, vertellen? Ik heb dat niet gevraagd aan haar, maar bijvoorbeeld hier Petra de Vries. Ja, uh, Petra de Vries uit Rotterdam met haar prachtige beeldhouwwerk. Je hebt ook verkocht, hè? Jij hebt nog niet nee, verkocht? Nee. Oké, okay, dat dacht ik te horen. Ja, misschien. Maar, maar, misschien ja. oh, misschien. O, mensen gaan een nachtje slapen ja. over jouw beelden. Want wat vraag jij voor een beeld? Uh, niet de oh, de prijzen. Wat, uh, een beeld waar de mensen nu een nachtje over gaan slapen, die 50 kost bevelen, 500. 500 euro. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, 1500 staat hier ook zelfs. Zo. En, uh, nou ja, en, en, en Annemarie Sibram heeft dus ook verkocht. En Hans van Pelt...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 En je zegt ik wil gewoon lopen zonder boekje, kan ook natuurlijk. Ja. Dan let me op de banners roze en blauw. Ja. Art. En is dat is voor de Arts. Zo is dat. Heel overduidelijk. Ja, dat is zeker duidelijk. Ja. Carina, dankjewel voor je bijdrages van deze middag. We ja, wensen jullie heel veel succes morgen nog. En, ja. en graag tot de volgende keer. Zeker weten. Dankjewel. Dankjewel, dag. Dank stadje. Een ander schatje. Ik heb er één in Londen en drie in Parijs. En elk stadje, een ander schatje. Maar geen één, die is, die is zo mooi als zij. Oh, zie het jongens, het is weer gebeurd. Ik ben weer zo mooi. Eén seconde, net geland staan op het vliegveld en ik weet, het is alweer haar. Ik kijk aan ja, met die mooie bruine ogen en besef, shit, ik doe dit de Maar nu weet ik het zeker, ja, deze is het echt. We zijn voor elkaar gemaakt. De laatste al vergeten, deze jongen heeft nooit echt.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 de smaak In elk stadje, een ander schatje Ik heb er een. Zo is het maar net. Hey, wat een lekkere plaat, uh, dit. Freddy de ja, Lix was heerlijk. dat. En uh, in elk uh, stadje een ander schatje. Ja, uh, <laughs> ben je nou Fred? Ja, ja Fred. En, heb jij in elk stad een ik ander schatje? Ik, ik heb niks te verklaren. Dus. Uh, no, uh, ik ontken ja. en ik Maar wel, ja, hij is presentator van ja. Entertainment for You. Dan ja, heb wel. je wel in elk stadje een ander schatje, toch? Ja, of ja, niet? Is dat zo? Ja, ik <laughs> weet het ook niet. Maar wat je meer dan zeker. Oké, nou ja, in ja. ieder geval uh, zometeen weer een. Uh,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 Als de brandweer naar de kroeg. <hij> ja, nou ja, vorige keer zaten we met hem bijna in de kroeg. Daarna zaten we toch? Ja, ja, ja, dat was Patrick voor ons. Oh, eh, dat eh, was zijn onderhoud. Ja, ja, ja, ja, twee Haarste Oh, twee Haarste Oh, gooi ze door de, de ja, ja, ja, ja, ja, Maar hij zet je ze niet door elkaar Nee, En ja. zet ze ook niet naast elkaar. Nee, dat gaat niet goed. Zijn ze niet met elkaar te vergelijken. Maar het grappige is, dat is de titel van een liedje. Maar als je de brandweerkazerne in aan een zeilweg. een heel groot gebouw. die hebben dus een eigen café daarin. Ja, nou, en, waarschijnlijk daarom ja, was de brandweer. Ja, de de, de grafin <laughs> heet, <de grafie laughs> heet die. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, wordt weer uh, druk, uh, Fred. Ja, ja, ja, gezellig, ja, gezellig. Gezellig druk. En, uh, en natuurlijk ook verzoekjes zijn welkom. Nou ja, hoe Z kunnen ze dat aanvragen? Even naar zfmartisten.nl En uh, daar kan je dus uh, op de mail klikken. Gaan we het doen toch, Benno? Ja, ik wel. Ja. Ja, ja, ja. Wat wil jij horen? Haarsjes. Ik wil de engel bewaren horen. Ja. <laughs> en Weer die engel bewaren. Ja, ik kan er de engel geen engel genoeg bewaren, van krijgen. <laughs> als je op de scooter zit, dan zie je hem. <laughs> da dat net niet. <laughs> okay. maar, uh, nee, maar uh, ja, als je hem wilt draaien, graag. Ja, en dan gaan we dat doen. Ja. Mooi. Ja, doen we. Ja, en jij en Haasers? Welke haastus? Ah, ja, Eezame kerst. Oh, ja, ja. Samen kerst. <gly> ja, ik kerst. hoorde toevallig gisteren de, de, de, van de concurrentie... De eerste kerstplaat? Uh, ja, twee ja? eigenlijk. Twee, oh. twee al? Oh, twee stuks. Oh, oh dus Dria, uh, driving on for Christmas. Uh, en, en natuurlijk George Michael. Is hij nou al onderweg, die knisteren Ja, ja. schiet ook niet op, hè? Ja, nou... En die staan dan in een top 800, staan ze. En ja, die werden dus gisteren gedraaid. Oké. Ja. Uh, Fred, ik wil niet wil zeggen je, je gast is. Ja, ja geen hey, uh, van. Huis. Hij, hij wist het. Ja, hij wist het. Dus. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou ja, het zit erop voor ons, uh, Benno. Ja, wij gaan plaatsmaken. Wij gaan plaatsmaken voor weekend. Fred. Hij ja. is er weer zo dadelijk uh, na vijf uur. Heel veel plezier bij Entertainment View. En wij zijn er volgende week weer. Nou, hoi, hoi. Ja, ja, op de zaterdag tussen twee en uh, vijf uur. Tot dan dag. dag. dag. So